Zo, dat is alweer uh, de 41ste uitzending, als ik het goed heb geteld allemaal. En ook weer vanavond een hele goede, prettige avond vanavond, allemaal lieve mensen. Uh, mijn naam is Yvonne Hagen aan Ratelband. En uh, ja, je hoort dat getik in het begin van, uh, van een lezing. Uh, als het opgenomen is, dan wordt die uh, ingedikt onder een naam. En zo kwam ik op nummer 41, ik hoop dat. Nogmaals, ik hoop dat het goed geteld is, In het begin ben ik een beetje aan het modderen geweest met de, met de nummers. Maar goed, graag begin ik weer al mijn lezingen met het volgende. En dan nog eventjes de tijd opnemen dat ik er niet overheen ga of erg daarvoor blijf. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en dan gaan mijn lezingen over één onderwerp. Je bent de ziel en je hebt een lichaam. En van daaruit kun je dus alle mogelijke onderwerpen bespreken. Die met eh, ja, je lichaam, nou daar weet je wel genoeg over. Alhoewel, er zijn natuurlijk vanuit de esoterische kant ook eh, andere inzichten mogelijk... En uh, ja, je hebt de ziel. En ja, wat je leest over uh, de grond der dingen, dus de esoterie, dat, uh, dat is meestal plezierig voor je ziel. Dus je geeft dan wat je ziel toekomt. Ja, en je hebt je lichaam natuurlijk tijdelijk, hè. Alles wat je hier op deze aarde hebt, heb je maar tijdelijk. Je hebt slechts de plicht, je eigen plicht dan, om er goed voor te zorgen. Of het nou je huis is, je auto, misschien een zilveren theeservies, wie zal het zeggen. Um, mooie dingen in je huis, of konijntjes, of de hond, of de poes. En natuurlijk ook je kinderen en je man. Je dient er goed voor te zorgen. Geef het beste uit jezelf. Dan kom je ook dat tegen wat je zelf zo graag, zo graag zou willen ontvangen. Goed, een hele kleine meditatie. En zoals gewoonlijk, vraag ik je weer, zet je voeten naast elkaar op de grond. Je mag je ogen dicht doen hoor, als je dat wilt. Adem rustig in. Doe je neus. En hou de adem even vast in jezelf. en adem rustig uit bij het uitademen kun je het kloppen van je hart voelen adem nog een keer in Houd de adem even vast en adem rustig uit Denk eens aan de zon, die hier in het universum staat en altijd schijnt. Maak de verbinding. Visualiseer de zon voor je. Adem dat licht van de zon in. Hou het even vast in jezelf. Breng het door je hele lichaam. En adem rustig uit. Laat alle beslommeringen van de dag los. Laat ze als het ware van je schouders afglijden. Adem nog een keer in. En op een uitademing gooi je alles van je af. Voel in jezelf. Hoe je rustiger wordt. Voel het kloppen van je hart. En niet alle mensen zijn in staat om het kloppen van hun hart te voelen. Maar als je dit op een rustige manier doet, <coughs> gewoon rustig inademen. Voel in jezelf. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Ja, en dan kun je je ogen openen of, of je kunt ze ook gesloten houden. Ik sprak over de verbinding met de zon. En altijd begin ik mijn lezingen met het je te laten visualiseren van de zon, om je te verbinden... Met het licht dat jij bent. Zo weet je dat alles in het licht staat. Jij bent het licht. Je bent de ziel die jij bent. En jouw ziel bevindt zich rond je navel. Op die manier weet je. Dat jij altijd in het licht staat. Zie hoe belangrijk het licht van de zon is. Niet alleen heeft de aarde het zonlicht nodig. Maar wij mensen binnenin onszelf ook. En ik zal straks een prachtige tekst voorlezen, die doorgegeven is via Malva, door de Meester door meester Ivanko, en dat is de vertegenwoordiger, zou je kunnen zeggen, de vertegenwoordiger van het veertiende zonnestelsel. Om steeds onszelf te weten in het licht, gaan wij de verbinding aan met dat licht. Zo voelen wij, zo weten wij ons in het werkelijke licht. En voelen wij ons daar ook door beschermd. Ja, en op deze aarde komt ook het schijnlicht voor. Er zijn zielen die zich daarin koesteren. En ze weten niet beter dan dat dit ook het licht is. En weet je... Veel mensen zijn in een dwaallicht terechtgekomen, maar denken zich in het licht te voelen. Het is eigenlijk vrij simpel: de irritatie naar anderen, het zich verheven voelen boven de dingen. Dat zijn de dwaallichten van de aarde. En zo komen ze in vele vormen voor. Maar om jezelf werkelijk bij je nekveld te grijpen, om de irritatie bij jezelf te zoeken, daar is moed voor nodig. Lef, zou je kunnen zeggen, om jezelf aan te pakken en om de dingen niet bij een ander neer te willen leggen. Want het is nog steeds voor veel mensen eenvoudiger om anderen aan te pakken, terwijl ze het tegen zichzelf hebben. En juist daarom hebben ze het ook zo moeilijk. Want ze willen het niet bij zichzelf neerleggen. Liever is het hen om het op de schoot van een ander te deponeren. Maar het zijn wetten. Universele wetten. Wat je uitschreept, Wat je uitschreept in je wanhoop. Nou, dat is nou precies dat wat je tegen jezelf zegt. En je kunt niet hard genoeg schreeuwen naar jezelf. Want je hebt het altijd, altijd tegen jezelf. Je hebt het nooit tegen de ander, ook al weer jij van wel. Je praat over jezelf. En dat denken, dat denken is van de aarde denken dat je het tegen de ander hebt. Maar je hebt het altijd tegen jezelf. Dus daarom, kijk goed. Luister naar jezelf. Kijk goed wat je uit je mondje laat komen. Ik heb je wel eens gezegd in een van mijn vorige lezingen. Het is niet zo belangrijk wat je eet hoor. Het is veel belangrijker. Wat je eruit laat komen. Maar goed. Je kunt je verbinden met de zon. Over de ank heb ik het in een andere lezing gehad. Een krachtig apparaat dus dat ons me mensen te beschikking gesteld is door het universum. En de piramide natuurlijk. De driehoek. We kunnen ons daarmee verbinden maar weet wat je doet wil je werkelijk snelheid maken met je levensopdracht, met je karma wil je werkelijk het licht in jezelf voelen weten dat je het absoluut zelf bent of doe je het omdat je het leuk vindt vanuit het spektakel om dat ook eens te doen en ach, baat het niet, dan schaadt het niet. Is dat zo? Misschien wil je daar eens een keer goed over nadenken. Dan zou je kunnen zeggen, is het niet echt wenselijk om je te verbinden met de zon, met de anker, of je, de, of je te verbinden met de piramidevorm? Je karma zal versnellen. Ach, ik zeg, het is niet wenselijk, maar is dat ook zo? Is het niet beter om het dan juist in een versnelling te laten geraken? Een versnelling in het karma. Zo, zodat alles op een eh, snellere wijze aan je gepresenteerd wordt. Het leven, de oorzaken en het gevolg daarop. Mijn wens is alle mensen vrede te laten voelen in zichzelf. En nu zeg ik toch zomaar het tegenovergestelde. Maar juist deze mensen zouden op weg naar hun eigen vrede allen op een versnelde wijze dienen te ervaren, zodat er in relatief korte tijd ook voor hen de vrede in zichzelf bereikt kan worden. En dat is nu precies wat er op dit moment op aarde plaatsvindt: de versnelling van alles. De druk die vanuit de kosmos op de mensen gelegd wordt. En dat voelen mensen. En veel mensen zuchten hieronder. Maar toch is dit wat zij zelf wensten toen zij besloten op aarde geboren te willen worden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven. Juist in deze tijd om snelheid te maken, snelheid in, in je denken te maken, en snelheid om je karma in deze tijd te volbrengen, te voleindigen. Juist het leven volgens je karma kan zo eenvoudig zijn, het simpelweg in één zin samen te vatten. En vele malen heb ik het al aan je doorgegeven. Om aan jezelf te werken, om jezelf de vrede in je hart te gunnen, waar jij als ziel al zoveel duizenden jaren op wacht. Wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Als ik het nog, nog duidelijker mag zeggen. Er is iets dat jou irriteert bij de ander en je weet niet precies hoe je dat aan moet pakken. Dan zie je altijd dat jij na verloop van tijd, van tijd juist die onhebbelijkheid van de ander gaat nadoen. nadoen, zeg ik, maar nadoen als het ware. Het zat al in jou. Alleen, jij wist niet hoe ermee om te gaan en je wenste dat op het bordje van een ander neer te leggen. Het was bij jou. Jij wist niet hoe je met jezelf om moest gaan. Terwijl de ander niet anders was dan de spiegel die voor jou werd neergezet. Heb je het door Dus de dingen waar jij niet mee om kunt gaan, liggen bij jou. Dat heeft, en daar heeft een ander helemaal niets mee te maken. Dat zijn jouw gedachten. Jij kunt er niet mee omgaan. Dan pas maak je wat buiten jouzelf zelf ligt. In de gedragingen bij anderen tot een begrijpen binnen jouzelf. Daardoor heb je weer een illusie opgeruimd binnen in jezelf. Zodat je steeds dichter en dichter bij je eigen innerlijke zelf bent gekomen. Bij je eigen bron. Bij het stukje God dat jij bent. Nou, laat ik je zeggen, dat is niks bijzonders hoor. Dat is gewoon de plicht die jij op je hebt genomen toen je naar de aarde kwam. Om nou eens op te ruimen. Op te ruimen, op te ruimen, je eigen illusies op te ruimen. En dat nadenken hierover kan zonder emotie van het gebeuren plaatsvinden. En het dient ook zonder de emotie plaats te vinden. Natuurlijk, als jij dat wilt, laat je eerst alle emotie uitrazen, daar is niets mis mee. Maar op een moment in je leven wil je dat toch niet meer en wens je er op een andere wijze mee om te gaan. En steeds kun je vanuit je eigen keuze beslissen om erover na te denken dat de ander nooit schuldig is. Alle gebeurtenissen in je leven, niet één uitgezonderd bij alles. Ook al zou dat zo ingaan tegen je hele gevoel van rechtvaardigheid. Want je kunt niet zien waarom diegene niet schuldig is. Want je kunt niet vanuit een helikopterloek over het leven van die andere kijken. Je kunt niet vanuit het universum, nog niet vanuit het universum kijken waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En daar kom je dus op een gegeven moment zelf op. Hoe meer je opruimt bij jezelf, hoe dichter je bij je eigen bron komt, hoe groter het zicht wordt van jou op de mensheid, op de mensen om je heen, maar op de allereerste plaats op jezelf. En als je dan jezelf hebt begrepen, dan kun je ook de ander begrijpen. En dan weet je ook waarom het zo is, waarom de ander nooit schuldig is. Maar ja, om dat zomaar rond te vertellen, gewoon op een verjaardag, nou, dan heb je kans dat alle gebakjes naar je hoofd geslingerd worden. Want niet iedereen heeft hetzelfde bewustzijn. En dat is juist het amusante van de aarde. Ja, er loopt alles door elkaar heen daarom die je alert te zijn met wat je zegt en hoe je het uit je mondje laat komen. Want ja, ja, net als in mijn vorige lezingen sprak ik vaak over die wanhoop van de mensen. Hoe lastig het soms is om daarmee om te gaan. Als je zelf op het pad gekomen bent om de vrede in jezelf te zoeken. En zo voel je je vaak steeds maar weer teruggeworpen. En denk je, teruggeworpen op jezelf. En denk je dat je niet opschiet met aan jezelf te werken. En dan is het zo gemakkelijk om de ander de schuld te geven. Je zakt even terug en huppakee, het is weer de schuld van de ander. Maar blijf bij jezelf. Zie je hoe het werkt. Zie je dat je steeds maar weer in dezelfde val kunt stappen. Die je iedere keer in een. Andere vorm voor je neergelegd wordt. Steeds maar en steeds maar weer wordt je op de proef gesteld. Net zolang dat jij zo stevig in je eigen zadel komt te zitten, dat niets jou meer uit je evenwicht brengt. Dat je nergens meer kwetsbaar in bent. Dan kunnen ze alles over jou zeggen. Maar niets raakt je meer. Dan kunnen ze van je zeggen dat je, nou weet ik veel wat, ze kunnen de kranten, koppen, de kranten vol zetten met allerlei dingen over jou. Maar het raakt je niet meer. Want je bent daar niets meer, niet meer kwetsbaar in. Dan word je zo sterk. En dan weet je ook, ook waarom mensen dat over je schrijven. Dan weet je ook waarom mensen dat doen. Uit hun wanhoop. En dan laat je. Slechts een begrijpen naar anderen. Een liefdevol weten. En voelen dat jij zelf ook eens zo geweest bent. En voelen dat het de onwetendheid is van de ander. Nee, niet het vergoelijken Nee, nee, nee. Maar het begrijpen en het invoelen, vergoedelijk is heel wat anders, maar het begrijpen en het invoelen bij de ander. Om dan ook weer zorgvuldig om te gaan met je leven, want de val van hoogmoed en arrogantie ligt op de loer en ook daar zul je doorheen moeten. Het is niet anders. En sommigen hebben daar geen last van. Het is al ingevuld in een ander leven. Misschien al eerder in dit leven, maar het kan ook in een ander leven zijn geweest. En zo zie je dat het leven jouzelf alles geeft. Allereerst dat wat jij zo diep in jezelf wilde: vrede in jezelf. De liefde voelen van het universum dat altijd aanwezig is, was en altijd zijn zal in jouzelf. Dat zich altijd naar jou richt, naar waar jij zelf en altijd uit eigen vrije wil, jezelf ook naar richt. Want hoe kan het licht jou anders helpen, als jij je ervan afkeert? Dat is waarom je naar de aarde bent gekomen, om die vrede nu in deze tijd te bereiken. En het is mogelijk, juist nu, nu alles als in een versnelling gaat. En je zult alle gebeurtenissen tegenkomen, het komt uit jouzelf voort, die meewerken om jou te helpen de vrede in jezelf te bereiken. Want alles dient opgeruimd te worden, al je illusies, alle negatieve dingen. Het komt eruit, je zult ermee in aanraking komen, wat je uitstraalt, trek je aan. En jij bepaalt iedere keer weer hoe je ermee omgaat. Gebeurtenissen dus die bij jouw leven horen. Gebeurtenissen die komen uit de wet van oorzaak en gevolg. Want als je daar nog in zit, in de wet van oorzaak en gevolg. Accepteer de gevolgen en ga ermee om. Op de enige positieve wijze en je Komt er door. Ieder ander die in jouw ogen, en misschien zijn ze dat ook wel, verder zijn, hebben dit ook allemaal meegemaakt. Daarom zul je nooit bespot worden door die mensen. Ze zullen alleen maar met zoveel liefde naar jou kijken. Naar je worsteling kijken. En ze zullen je helpen, misschien hier en daar. En wees daar dankbaar voor je. Is dankbaar voor, de, voor het gevolg, laat ik het zo dan maar zeggen, van de oorzaak en het gevolg. Wees daar dankbaar voor. Want wat je irriteert is dat waar je aan werken kunt. Ik zeg niet moet. Je bepaalt het zelf. en Je woont en leeft en op deze wereld. Dit is de wet van de vrije wil. Hier op deze aarde. Dus dan zeg ik niet moet. Waar je aan werken kunt. Jij bepaalt En hoe kan dat beter dan de gebeurtenissen in je leven te begrijpen en om te draaien naar positiviteit. ze dan te begrijpen en als je het begrepen hebt, te accepteren. Dit heb mij vaak horen zeggen, dan komt daar een druppeltje uit. Dat heb je eruit geperst. Dat is het accepteren. En dat druppeltje komt in jouw graalbeker. De graalbeker die jouw eigen ziel is. En steeds laat je een druppeltje van iedere ervaring lopen in jouw graalbeker. En steeds maak je maar weer een... Klein stukje van die weg vrij om bij jezelf te komen. En werkelijk, het leven hier op aarde is de enige manier om daar te komen, met snelheid daar te komen. Natuurlijk, in de astrale wereld, in de kosmos, misschien is het ook mogelijk, maar je weet niet hoeveel jaren je er daarover doet, misschien honderdduizenden jaren om om één aspect te begrijpen, terwijl je op de aarde veel sneller snelheid maakt om, om de dingen te ervaren, om door te worstelen. En je kunt dat met cursussen doen, en je kunt nadenken hoe je het allemaal kunt bereiken. En dat kan, en daar is helemaal niets mis mee. Maar je zult het absoluut door je, maar je, zult absoluut door je eigen ervaringen Heen moeten gaan om het leven hier op aarde te begrijpen. Alles valt te leren, maar om steeds je emotie los te kunnen laten, dat valt niet mee en dat valt niet te leren. Je weet het, maar je dient het te voelen, te voelen om vanuit een afstand van bovenaf. Naar je verdriet, naar je problemen te kijken. Er niet meer aan vast te zitten. Dus ook niet te oordelen, de ander niet te veroordelen. En de ander heel te laten. En de ander, liefdevol vanuit jezelf, tegemoet te treden. Hoe moeilijk je het ook mee hebt met die ander. Dat valt niet te leren. Als je dan voor die moeilijkheden staat, zie je de beperkingen van jezelf. En zie je de emotie die je naar de diepte haalt. En die je nijdig en kwaad maakt of verdrietig maakt. Wat je irriteert bij die ander. Nou, daar heb je helemaal geen zin in. En dat leg je wel neer bij die ander. Dat ik daar niet mee om zou kunnen gaan. Dat ik aan mijzelf zou moeten werken. Hoe kom je erbij? Het is de schuld van de ander. Tja. Maar zie je ook hoe gek dat klinkt. Laten we ervan uitgaan dat je nu even gewoon geen zin hebt om het bij jezelf aan te pakken. Maar daar gaat het nu juist om. Het gaat erom dat je je eigen emoties onder ogen moet zien. Ja, je hoort het goed. Ik zeg moet. En het is een woord dat je van mij praktisch nooit hoort. Maar in dit geval is er niets anders. Je moet jezelf onder ogen zien. Eens. Nu of eens in jouw evolutie. Niemand anders doet dat voor jou. Want jij kunt er niet mee omgaan. En dat is ook precies waarom er zo ontzettend veel mensen bij blijven sukkelen in dat spirituele. Ze doen toch al genoeg, denken ze. Maar het gaat juist om dat stuk duidelijkheid naar jezelf. Durf jezelf aan te pakken. ooit had ik er iets over geschreven over het, uh, uh, voor, uh, voor het online spiritueel magazine van Hans Rietveld. En ik wil het met genoegen nog wel eens een keer voor jullie voorlezen. Je kunt het ook opzoeken denk ik, maar ik weet niet of het er nog op staat. Misschien heb je er iets aan. Ik heb het misschien wel eens eerder op uh, Indigo Radio gezegd, ik, ik weet het niet meer zo goed. Maar misschien kan het de nieuwe luisteraars tot dienst zijn. En de titel is De enige oplossing. En je kan, als het er nog is, eh, kijken op, eh, op column Yvonne op www.spiritueelmagazineonline.com Dus Spiritueelmagazineonline.com. Spiritueel magas Eén woord. Ja, .com dan niet natuurlijk. Nou goed, hier is het. En dan neem ik eerst even een slokje van mijn koffie, want die begint aardig koud te worden. De enige oplossing dus, door zelf de beslissing te nemen, je niet mee te laten sleuren door het kwaad, door ellende, door verdriet. Maar zelf de beslissing te, ne te nemen, je te verbinden met het alomvattende licht, energie, het onnoembare, of God, hoe je het ook noemen wilt. Voel je die verbinding, dan word je als het ware opgetild. De nare dingen zijn er nog wel, maar anders. Je kunt ze in het licht leggen. En je weet dan dat wat er ook gebeurt, het altijd een hoger doel dient. Heb daar vertrouwen in. Dan zie je die moeilijkheden, jouw moeilijkheden inderdaad, als een spel om een ander bewustzijn, een hoger, dus te ontvangen. Alles wordt verlicht en je hoeft niet meer allemaal zelf te dragen. Je krijgt absoluut hulp. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Heb vertrouwen in het licht. Misschien vind je het moeilijk om zo te denken. Maar mag ik je dan een kleine meditatie geven... Zet je voeten op de grond, sluit je ogen en adem rustig in en adem rustig uit. Luister naar het kloppen van je hart, hou je ogen gesloten. En vertrek in gedachten naar een punt ver boven de aarde. Zie jezelf daar en kijk naar beneden. Diep, diep beneden zie je de aarde in het universum liggen. Kijk naar die aarde. En kijk naar je problemen op de aarde. Ze zullen er ongetwijfeld nog zijn. Maar ze zijn nu zo klein geworden... Voel in jezelf het licht, voel de warmte, de liefde van het licht om je schouders heen. Sta erin, en wees het zelf. In het onzichtbare is alles al bezig om voor oplossingen te zorgen. Je hebt immers alles in het licht gezet. En wees daar zeker van. Je kunt dit zo overnemen, maar wel altijd graag met bronvermelding. Als je je ervaringen begrepen hebt en het los hebt kunnen laten en geaccepteerd hebt, heb je dat toegevoegd aan het bewustzijn van je ziel. En steeds maar weer wordt dat bewustzijn zo groot dat je toegang hebt tot je bron. En soms is het dan ook weer lastig om anderen die daar nog steeds moeite mee hebben, zoals ik dat in een eerdere lezing wel uitgelegd heb, te laten kunnen begrijpen. Dan zou je erover na kunnen denken, of we kunnen mediteren, dat jouw gedachten naar anderen toe, zo zouden kunnen zijn dat je voor je ziet, dat anderen jouw liefde, met een hoofdletter, kunnen accepteren. En zich erin kunnen voelen, als het ware, of dat zij zich eraan kunnen irriteren. Dat is de keuze van de ander. En dan kun je dat ook aan de ander overlaten. Dan kun je het loslaten en zien dat de ander dat zelf mag bepalen. Dat jij daar geen invloed op hebt. Toch is het van alle tijden om dat, dat stuk dus waar ik het net over had, lastig te vinden. Ik vond in de Bijbel een stukje. Ik ben daar de laatste tijd een beetje in aan het lezen en ik doe me toch ontzettend veel plezier. Niet alles, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Ik denk ook wel eens, poepo, nou... <laughs> Maar ik kwam iets tegen, de Paulus geschreven en het staat in Romeinen 8, vers 36. En voor de mensen die het op willen zoeken, dus, hè. maar er staat dus het volgende: Als in het Nieuwe Testament overigens hoor. Om onze trouw aan u zijn we voortdurend in levensgevaar, we worden behandeld als slachtvee. Ja, en dat is nog steeds actueel. Alhoewel dat stuk zo'n 2000 jaar geleden geschreven is. Maar daar heb ik genoeg over gezegd inmiddels, denk ik zo. Hè? Je weet wellicht nu hoe ermee om te gaan. En wellicht kun je erover nadenken... Dat de mensen die toen, zo'n 2000 jaar geleden, oordeelden en veroordeelden, misschien wel nu, nou, wie zal het zeggen, de lichtwerkers van nu zijn. Mensen zijn die nu met het spirituele in, in aanraking wensen te komen. Want zo hard gaat het nou ook weer niet hoor, de laatste 2000 jaar. Daarom is het goed dat er nu een versnelling is gekomen. Want er steeds meer mensen komen die zich in het licht weten, die de vrede in zichzelf hebben gevonden en die dus op de weg zijn om die vrede vast te houden in zichzelf. Dus ja, alles komt weer goed. Het licht is geduldig en weet dat alles zich weer tot het licht zal wenden en om daar weer op in te gaan. Op in te gaan in op te gaan. Echter, als jij als ziel op een moment in jouw evolutie weet hoe de weg is, hoe je de weg moet bewandelen, waarom zou je dan nog wachten? Waarom zou je dan nog wachten tot een ander leven? En misschien weet je de weg. Misschien heb je het er nog steeds moeilijk mee. Wel nu, er wordt je genoeg aangedragen, juist in deze tijd, om, om, om bij jezelf te staan en, en, en, erom, en stil te staan dat er... Eh, dat je, dat je nu in staat bent om een heel mens te worden, om te worden wie je werkelijk bent, om de vrede in je hart te voelen en te zijn. Om de menselijke God, de goddelijke mens te worden. Waarom zou je daarmee wachten, als het nu ook kan? Weet dat er geen zonden bestaan in het universum. Als je over jezelf nadenkt en vindt dat je alles verkeerd hebt gedaan. Nou, er is slechts één zonde hoor in het universum. Alles wordt je vergeven en je kunt jezelf alles vergeven. Dat is, vers, dat is dus één zonde en dat is verspil geen tijd. Ook al denk je dat je dat in een ander leven kan, kan eh, vervolbrengen. Maar weet je, je haalt tijd af, dus energie af van het totale geheel. Ook daar is niets op tegen hoor, als je dat wil doen. Maar je haalt het wel af van de energie van anderen. We zitten allemaal, zijn allemaal verbonden aan die energie en je haalt het af van de energie van anderen. En misschien wil je daar eens over nadenken. Maar goed, toch hoop ik dat het nadenken hier over je hersenspinsels of de hersenspinsels in je hoofd een beetje tot ontwarring heeft gebracht. En dat je de eenvoud ziet. Dat je je bewust bent dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. dat als ik het kon ontwarren, dan kun jij het ook. Want dan zie je pas de enorme complexiteit van, van, eh, van het universum. Dan kun je daar gewoon in. En, en wil je wellicht meedoen om de prachtige woorden tot je te nemen die over de zon uitgesproken worden. De zon. Die we alle zo nodig hebben. En hier had ik het in het begin van mijn lezing over. Hè? Toen ik zei, nou ik ga dat stukje nog even voorlezen over de zon van meester Ivanko. De zon. De zon straalt een ultraviolette straling met haar licht mee naar de aarde. Deze krachten van de zon zijn zo sterk, dat ze jouw bewustzijn in een lift-up kunnen brengen. Karma verassen en je leven verlengen, of verkorten. Bewust omgaan met de zonne-energie is dus belangrijk. Wanneer je, je, wanneer je weet dat je bewust kunt ademen, pranayama, hè, door middel van je keelchakra, ben je zelfs in staat het bewust ingeademde ultraviolette licht te gebruiken om je lichaam te reinigen. Doe dit bewust en met de juiste intentie en nooit langer dan zo'n dertig minuten. Maak in deze periode een kosmische driehoek. Je ziel, je bewustzijn en de ziel van de zon zullen in die driehoek samenvloeien. Keer je nooit tegen de zon, maar geef hem zijn eigen bewustzijn in jouw, Leven. Geef hem de ruimte. Geef hem de vrijheid. Laat hem zijn karma in jouw leven invullen. Dan is ultraviolet licht je beste vriend. Dan zal het je aura, je lichaam en je ziel voeden? Weet dat je de zon nodig hebt om te leven. Maar juist daarom zul je er bewust mee omgaan. Toewas de zon. Werp je spanningen van je af, zodat je ziel de ruimte krijgt haar verlangens naar buiten te brengen. Laat de zon toe in je bewustzijn. En gebruik de zon. Weet je, ik heb dat ook zo gedaan, en ik doe het nog steeds, al zou ik hoofdpijn hebben. Ik zou mij eerst afvragen hoe het komt dat die hoofdpijn er is. Had ik te veel van mijzelf gevergd? Had ik niet beter even rust kunnen nemen? Was ik te gehaast? Of liet ik mij voortjakkeren door, ja, ik weet niet wat, want je doet het altijd zelf. <kliek> en als je hierover nadenkt en de rust neemt, voor jezelf, even de tijd neemt voor jezelf. En dat je even afvraagt, dan kun je jezelf vergeven dat je zo'n roofbouw op je eigen lichaam hebt gepleegd. Om vervolgens even rustig te gaan zitten, rust te nemen. Om dan aan je lichaam te geven wat je lichaam toekomt. En je zegt misschien, nou, ik heb ik kan nergens zitten, ik kan nergens de rust nemen, ik heb het zo druk, nou, ik heb het van ze eerder gezegd. Ga dan op de wc zitten, Dan moet je toch in. Dan moet je toch op een gegeven moment heen. Neem de tijd voor jezelf. Sluit je af voor de buitenwereld. Neem even die rust in jezelf. En laat dan, nou, ik had het dan net over hoofdpijn, laat dat licht dan naar je hoofd toe gaan. Zie dan dat dat zonlicht daar helemaal helemaal ronddwarrelt door je hoofd. En dat je met je ademhaling alle pieken die uit je hoofd schieten, van die rode stralen van de hoofdpijn, dat je die allemaal weghaalt. En dat je uitademt. En ga ze een avond lekker vroeg naar bed. washandje op je ogen. Maar goed, ik zei dus, dan geef je wat wat je aan je wat je aan je lichaam geeft, wat je lichaam toekomt. Om dan aan je ziel te geven, wat je ziel toekomt. Adem het zonlicht in. Ook al ben je ergens waar de zon niet kan komen. Maar de zon schijnt altijd. Ook al zie jij de zon niet. En denk aan wat je hiervoor van mij hoorde. Ja, en denken over de hoofdpijn, dan moet ik je zeggen, ja, drink eens wat meer, meer water. Als je veel water drinkt, heb je niet zo graag hoofdpijn, hoor. Ik had vroeger altijd ontzettend last van een zware, zware hoofdpijn. Ik heb het nou eigenlijk nooit meer. Drink wat meer water. Nou ja, zit je in de auto, dan is het ook niet lastig, hoor. Gewoon de zon via je navelchakra naar je hoofd brengen. Of via je keelchakra. En wat je ook kunt doen met hoofdpijn? De armklank. Dat wist je waarschijnlijk al. Dus de armklank dus... Um, dus een tijdje zo, die klank. Die geeft een trilling in je lichaam. Dat is een genezende trilling. Nogmaals, waarschijnlijk is je dat allemaal al bekend. En misschien heb ik het al eens een keer gezegd, maar toen ik daar zelf eens voor stond, dus om de heelheid in mijn lichaam terug te krijgen, terug te vinden, heb ik steeds alle licht aanwezig in mijn omgeving ingeademd. Dus alles wat ik zag, dus in de auto lichten die tegemoet kwamen. Dus alles in mijn omgeving. zijn dus lampen in mijn huis. Mijn dicht deed het zonlicht. En het werkt. Het werkt altijd. Je kunt het licht niet de schuld geven als het niet werkt. Want dan heb jij het licht gewoon niet kunnen vasthouden. Daar is het licht niet schuldig aan. Dan dien jezelf in je nekveld te grijpen, want je was bijna verdronken om jezelf uit het moras van de illusies van het denken van de aarde te halen. Nou, ik denk eigenlijk dat dit een, goede, een goed einde is van, van deze lezing alweer. Ik weet al wel dat er nog wat minuten over zijn, maar dan kun je ook weer... Naar plezierige muziek luisteren en je voorbereiden weer op een lezing die naar mij komt. Ik hoop dat jullie allemaal weer een heerlijke week mogen hebben met alle die je lief zijn. Maar zoals ik dus ook al eerder heb gezegd, ook met mensen waar je het heel moeilijk mee hebt. Daar heb je er echt wat, daar heb je echt wat aan. Daar kun je echt over jezelf heen komen. En mocht je dan toch nog vragen hebben... Je kunt op mijn website je vragen indienen, hoor, als je dat zou willen. YHRA.nl En ja, dan heb ik nog iets voor je. En bedenk dat God altijd achter de schermen werkt. Hou op met je zorgen te maken. Wees tevreden. Dag, lieve mensen. Een goede avond met andere programma's. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Dag!